Kees Groot met het NOS Journaal. Kamervoorzitter Geddy Verbeet keert na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Verbeet zit sinds 2001 in de Kamer en is sinds 2006 voorzitter. In een verklaring zegt ze dat het tijd is voor andere zaken. Verbeet noemt het Kamervoorzitterschap een eervol en boeiend ambt... maar ook zwaar met lange dagen in woelige tijden. In het gebied Bergermeer bij Alkmaar mag ondergronds gas worden opgeslagen. Dat heeft de Raad van State bepaald. Tegenstanders vinden onder meer dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar het risico van aardbevingen. De Raad van State erkent dat er nog veel onduidelijk is over ondergrondse opslag van gas... maar zegt dat die niet zo groot is dat het kabinet geen toestemming had mogen geven. Vorig jaar zijn er opnieuw meer auto's verkocht waarover geen aanschafbelasting hoeft te worden betaald. Het waren er ruim 200.000, dat zijn er 3,5 keer zoveel als in 2009, het jaar waarin de BPM voor zuinige auto's werd afgeschaft.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 Yeah, yeah. Ja, ja, inderdaad, er zijn we weer. En we hebben aan de telefoon... Peter Tom. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Nou, we hebben net. Uh, we hebben twee uh, hele lekkere broodjes opgehaald. Ja. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, dat zijn. Uh, het uh, gewone uh, oergezellige uh, ouderwetse broodje oude kaas. Alleen is het helaas vaak zo dat als je ergens een broodje uh, oude kaas haalt. dat je een lekker broodje krijgt. en een lekker geslaad erbij. en een komkommer en tomaatje. en er markeert allemaal niks aan. Alleen ja, de oude kaas heeft er een beetje naast gelegen. Dat betekent eigenlijk dat het geen oude kaas is. Dat die een en, beetje wegvalt. Uh. Ja, en dan denk ik ja. Als je een broodje oude kaas verkoopt. en je rekent het ook. Zorg dan ook dat je echt oude kaas hebt en niet uh, een kaas van een jaar oud wat tegenwoordig ook al oude kaas genoemd wordt ja. nou, ons idee is het zo dat oude kaas minimaal twee jaar gerijpt moet zijn, dus 24 maanden oud moet zijn, en dan heb je echt oude kaas dat broodje wat jij hebt gehad is een bruine piccolo, een Frans mm -hmm. broodje wat we zelf importeren uit Frankrijk gewoon lekker donker pruin altijd echte lekker, oké okay. uh, geen bezel of andere troep nee. gewoon echte goede boter en boter is gewoon een gezond product. Alleen je moet het met maat eten natuurlijk. En dat, dat is met alles zo. Dat is met kaas ook zo. Ja, alles ja. met water, dan gaat het goed. Dan gaat de oven voor een warm broodje. Dan haal ik er even uit ondertussen. <laughs> en uh, beleg met boter. Lekkere frisse sla erbij. En een mooie, grote, volle plak. Echte oude. Kaas, oude toon, zoals we dat noemen. Oh, Oké. Okay. Want je vertelde net eh, trouwens ook, want ik stond natuurlijk bij in, in de zaak. Ja. Uh, je vertelt dat je uh, 350 soorten kaas hebt. Ja. Nee. Ja, geniet. Dus er zijn. 300 soorten uit. Hollands, alles bij elkaar opgeteld. Oh, Oké. Okay. En 200 soorten uh, uh, Franse, uh, Italiaanse, Engelse, oh. Duitse. Jij noemt het. Zwitsers, ja. Nee. dus van alles wat. Dus ze, dus, ze kunnen eigenlijk, zoals je het eigenlijk ook al zei, ze kunnen eigenlijk gewoon zo'n 350 soorten broodjes bij je bestellen. In principe wel, dankjewel. In principe is dat gewoon mogelijk. Als je een broodje willen hebben met de echte Franse roquefort, kan dat. En uh, ik pak het en het wordt gewoon helemaal vers afgesneden en uh, lekker belegd. Dus wat dat betreft heb ik inderdaad 450 soorten broodjes, ja. Ja, dus zeker, ja. zeker, de moeite waard om even langs stromp te gaan. Ja, absoluut, zo is het ook, zo is ja. het ook. want je zit hier al 32 jaar zit je ja, hier al. ja dat klopt. vanaf 1981, dus dat is bijna 32 jaar, dus dat is een uh... Een hele lange tijd al. Ja, ik heb er, ik heb er nu al zo ongeveer al zo 22 jaar van meegemaakt. Ja, dat kan ik, je nou. Ik een klein kom ik er al. Groot geworden met kaas uh, vanuit Kaashuis Tromp. Ja, uiteraard. Ja, helemaal goed. <laughs> dat zeker. Helemaal goed. Nou, hartstikke bedankt voor je interview en je heerlijke broodje. Heel graag gedaan en jullie succes met je programma. Nou, hartstikke, hartstikke bedankt. bedankt. Merk ze. Hoi. hoi. Hamburgers met koers. Dat doe je toch niet bij een kaashuis? <laughs> Ik heb weer een lekker nummertje klaar staan Mike. Oh, oh, oh, oh, oh. Een echte klassieker. Maar in ieder geval, dat was dus het broodje van de week. Jullie hebben het net allemaal kunnen horen. En, uh, heerlijk, twee heerlijke broodjes. Ga absoluut even naar, uh, naar Tromp Het is altijd lekker, altijd ouderwets goed. Ja, de, de beste man zit er natuurlijk niet voor niets al 32 al jaar. Dus ga er gewoon even naartoe. Dat, dat wordt allemaal vers voor je bereid. Dus weet je, beter kan het toch allemaal niet? Ja. Sowieso. Dus. We gaan lekker naar het volgende nummer. Kiss. Inderdaad. I was made for loving you. Robbie. Is dit een aanzoek? We gaan lekker luisteren Zal naar Terwijl Robbie mijn verliefde in mijn ogen kijkt. <laughs> <laughs> altijd hè, Altijd. Natuurlijk <totstutters> <We totstutters> Kiss. I was made for loving you.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 Thank you that I natuurlijk Lloyd met dedication to my ex en featuring Andre 3000 en wij hebben ondertussen aan de telefoon gekregen niemand minder dan je programmaleider leider ja, onze eigen programmaleider, meneer AJ Vos Albert Jan ja bro alles wel alles perfect joh ja, het schijnt het is een mooie dag nou, kijk eens <laughs> En ik zit allemaal aan jullie te luisteren en ik heb uh, de, de, het idee dat jullie het prima naar de zin hebben in de studio. Ah, altijd, ah, dat lukt, altijd. Dat lukt goed hoor. <laughs> Dan was onze vraag eigenlijk van, uh, hoe heb jij je Koninginnedag ingedeeld? Ja, ik heb er elke jaar een dubbel gevoel bij, hè, maar dat weten jullie waarschijnlijk niet. Want het is niet, het is niet alleen Koninginnedag, maar het is ook mijn verjaardag. Oh. Ah. Ah. Dus hoe mijn moeder dat voor elkaar heeft gekregen, mag Joost weten. Maar de timing was perfect. <laughs> En het is nu al 54 jaar lang dat ik op koninginnetag vrij mag zijn. Nou, gefeliciteerd uh, Albert-Jan. Nee, dat is toch heel. Dank je, dank je. Nee, ik heb een hele leuke... Het was natuurlijk een perfecte dag, hè. En, uh, nou, het ja, stond bol van de activiteiten. Al moest ik wel zeggen, in het begin hield ik mijn hart wel even vast. Want ik zag bij Lauren Hardy een grote boksen staan. Ik zag bij Café 4 een grote boksen staan. <laughs> ja. En ik liep iets door naar de kliksbaan, hè. En op de barsten vol boksen. Ik heb nog nooit zoveel boksen op één dag gezien. Maar is het allemaal goed gegaan, heren? Ja, het ja. is allemaal goed gegaan. Er is volgens mij één iemand door tafels heen gezakt bij de Williams. Oh, maar uh, dat, dat, dat, ja, dat, uh, dat was gewoon een eigen fout van hem, want hij zei nog, ja, ik kan op het tafeltje staan. Nou, hij, hij stond er nog geen twee seconden op, maar hij klapte er al doorheen. Nee, en ik zag een heleboel jongens in CFM-jacks lopen, die dus de, de, de opbouw van het diverse podia assisteren. Klopt. Dus uh, wij hebben ons steentje ook als CFM bijgedragen. <laughs> ja, dus het ja. was een, een grote geslaagde gebeuren. Alleen Absoluut? ja, gezien mijn leeftijd, moest ik met, bleef, ik ben ik natuurlijk de hele avond gebleven. <laughs> ik ben tegen een uur of zes uh, weer rustig met mijn vrouw de richting huis gegaan. En dan hebben we nog een flesje wijn opengetrokken en heerlijk nageborreld. Oh, wat lekker, gezellig. Maar er waren van twee tot vijf uh, echt stralend zonneschijn, En oh, over, oh. overladen vol, uh, vol uh, en goed gemuste uh, halterstraat en noem maar op. Dus nee, het was een prachtige dag. Het prijst weer heerlijk, het dorp. Absoluut, we hebben echt ja. een heerlijke koninginland gehad. Nou kijk, er komen natuurlijk nog veel meer mooie dagen aan natuurlijk hier in uh, ons o zo gezellige Zandvoort. Ja, we krijgen een we krijgen dus nu eerst, zoals jullie al gemelden, eerst 4 mei ja. Dan gaan we vieren. Of tenminste 4, vieren, dan gaan we naar de staan. <laughs> Herdenken, heel goed. En dan 5 mei dan barsten alle bevrijdingsfeesten vol uh, weer uit, hè? Ja, ja en dan wordt er weer een gezellige feest en uh, plezier gemaakt. Absoluut, ja, en... absoluut. En we natuurlijk in Haarlem het uh, grote bevrijdingspot gebeuren. En uh, in Zandvoort hebben we de grote... Dat vind ik altijd elke keer een beetje gevaarlijk. Want we oh, ja. hebben ze weer zo'n vossenjacht georganiseerd, hè. Ja. ja, ik vind het eigenlijk ook wel een linkje. Ja. Ik denk dat jij al 54 jaar aan het rennen bent, of niet? Ja, nee. dat ik maar binnen blijft, hij daar. Je weet het maar nooit, hè. Voor het weet komen al die kinderen achter je aan. Ja, juist. Nou, en die zijn sneller dan ik, hoor. Nou, even voor de kinderen. Als je wil weten waar, waar Albert-Jan Vos woont, kom even naar de studio toe. Ik schrijf het adres voor je op. Nee, jongens. Het is weer een drukke periode. En, Jullie uh, we staan ook stil bij 4 mei en 5 mei, dat is hartstikke goed. Absoluut, ja. zo. Onze programma's op vrijdag en zaterdag zullen we uiteraard ook uh, aandacht aanschenken. Natuurlijk. Really, dus, uh, nee, we, zijn, uh, we gaan weer vrolijk verder. Absoluut, absoluut. Oké okay, dan jongens. Hé, hey, we gaan weer lekker verder. Yes. Veel, veel plezier nog. Hey, en je geniet je. van deze heerlijke mooie dag. Oké, okay, doen we. Oké, okay, hoi. Hoi, hoi. We gaan lekker luisteren naar dat het volgende nummer. Dat jee. We gaan gelijk lekker door. Hier is hij. Wat heb je? Weet ik niet. Merken we wel. Ik voel echt... Is dit zo'n uh, Nederland in Beweging nummer? Of niet? Zo'n Nederland nummer, in toch? Beweging nummer. Ja, ja. Jongens, ga staan. We hebben spierpijn. We gaan Op. lekker luisteren. The faces I can't ...weer een remix, een lekkere remix... ...ook weer afkomstig van onze... ...als ik goed heb, onze eigen DJ... Nee wacht, het is een mashup uit... Uh, van, uh, ...Mashup Germany wordt het uh, wel genoemd... ...het is een remix van uh, Club Can't Hell Me Right Now... ...van Flowrider... Uh, ...featuring The Kings Of Leon met You Somebody... Dus ik dacht, nou, we gaan eens even kijken of het wat is. En ik, ja, ik vond hem persoonlijk vond ik hem wel lekker klinken. Vind jij hem nou ook zo lekker klinken? Laat het dan even merken via onze Facebookpagina... CFM Lunch. Inderdaad, of bel gewoon even 023-573-0393. En voor de mensen die het niet gehoord hebben... 023-573-0393. En mocht je net inschakelen, dit is natuurlijk weer CFM Lunch. We gaan jullie nog even lekker vermaken met wat extra nieuws. Want we hebben weer, uh, ja, een soort van wegmisbruikers hebben wij gevonden. Vind ik eigenlijk wel. Ja. We gaan eens even kijken. Ik ga eens even in mijn luie kruk zitten. En we gaan eens even kijken, want wij hebben weer een uh, spookruider. Want er is een spookrijder het ziekenhuis ingeslagen door uh, omstanders En uh, een spookrijder die vanochtend een ongeval veroorzaakte op de Brusselse kleine ring Is door enkel omstanders het ziekenhuis ingeslagen Dat gebeurde toen de man de schade wilde vaststellen De daders gingen op de vlucht en zijn nog niet geïdentificeerd De spookrijder probeerde rond half zes vanochtend een tunnel in tegenovergestelde richting in te rijden Om de kleine ring richting Koekelberg De man veroorzaakte daarbij een kop- en staartbotsing tussen vier wagens Die hem probeerde te ontwijken Bij dat ongeval raakte niemand gewond Maar toen de spookrijder uitstapte en in de richting van de auto's liep Om te zien hoe groot was, ...werd hij plotseling aangevallen door enkele omstanders. Vol, uh, volgens enkele berichten ging het om twee inzittenden van een vijfde wagen die niet bij het ongeval zelf betrokken waren. Over hun motief is nog niets bekend. Hun slachtoffer viel op de grond en werd met verwondingen aan het hoofd naar het ziekenhuis gebracht waar hij op de diensten uh, in intensie, in intensieve zorg ligt. De IC, dus intensive verkeer, zijn aanvallers gingen op de vlucht en konden nog niet geïdentificeerd worden. De politie is nog uh, onderzoek nog of de spookdraad effectief in elkaar werd geslagen of de verwonding opliep door de val. Dat zou okay, ook ja. kunnen. Nou, voor de spookrijders even onder ons. Dat dus gewoon niet meer doen. Je weet dus kennelijk nu wat er gebeurt als jij lekker tegen het verkeer in wil gaan. Je krijgt gewoon een pak <laughs> Dat ja. is logisch. Ja. Dat is logisch. Dat is logisch. Gewoon logisch. logisch. logisch. <laughs> ja, logisch. <laughs> Jeetje Mina. Als dit kan, dan ga ik elke dag naar de koffie op toe. Betalen met wiet? Ja, een super tip voor als je vannacht terug naar huis moet met de taxi en geen geld meer hebt. Probeer te betalen met marihuana. Dat uh, deed althans een beschonken man uit een munje. Helaas werd uh, voor de beste man weigerde de chauffeur de wiet aan te nemen. Bovendien waarschuwde hij de politie. Daar werd de man opgepakt en zijn woning uh, doorzocht. Daar vond de politie maar liefst 31 cannabisplanten, harsolie en 350 gram marihuana. De man die uiteindelijk werd vrijgelaten verklaar verklaarde dat de uitgebreide verzameling enkel voor, enkel voor persoonlijk gebruik was. Nou, dan heb je wel flinke flinke, flinke voorraad. Dat is waar. Niet daarvoor je? Moet je je bonnetje betalen in de kroeg? Ja, 10, 10 gram weer zei Dat dekt de schade wel voor 10 biertjes. Dat is 20 euro, dat is moeilijk, hè. Ja, daarom. Ja, Eetje We hebben hier weer wat. Het is echt... ja, we, gaan, we gaan lekker door we gaan Mensen lekker hebben door. gewoon problemen met betalen ja, Een man uh, mag niet hebben in centen betalen Een uh, vreemd voorgeval afgelopen week in uh, Venral, Amerika Een 38-jarige man uit Venral moest een rekening betalen Bij een medische kliniek in zijn woonplaats Hij besloot dus met zijn spaarcenten de rekening Gaan te betalen, zo meldt de telegraaf Centen zijn immers een wettig betaalmiddel Zo dacht hij, daar dachten de medewerkers anders over Want ze wilden al het losgeld niet tellen Gezien het de betalenbedrag aan de hoge kant was Volgens het personeel kwam er een heftige discussie Waarbij de gemoeden zo hoog opliepen dat de man een Deel van het geld over de toonbank gooide en erbij vermelden. Tel het dan toch maar even zelf na waarop hij naar huis liep. Het personeel belde daarop de politie waarop de politie naar zijn huis ging om zijn kant te horen van het verhaal. En daarop besloten hem te bekeuren wegen een ordeverstoring aan 140 dollar. Of de man de bekeuring ook weer een losse centjes gaat betalen is nog niet bekend natuurlijk. <lacht> Dat zou wat zijn. Ja, ik kon een bekeuring betalen. Ja, los losse centjes. simpel. Schoon kan. Kan. Kan. En we gaan nu het laatste berichtje. Vind ik ook het wel leuk. Het laatste berichtje. Mogelijk 20 jaar cel voor Thaise Webmaster om andermans commentaar. De beheerder van een Thaise nieuwsite. die niet snel genoeg was met het verwijderen van beledige commentaren. aan het adres van het Thaise Koningshuis. loopt kans om te worden veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Dat bleek vandaag in Bangkok tijdens de behandeling van de strafzaken die tegen haar is aangespannen. Het gaat om 10 comments die door de onbekende bezoekers waren gepost. op de nieuwsite Prachatai... En de site is opgericht door de Thaise journalisten. de parlementsreden en de uh, parlementsleden en de activisten om in Thailand de functie van onafhankelijk dagblad te vervullen. De rechtszaak uh, vloeit voort uit speciale internetwetgeving die in 2007 door de toenmalige internetregime uh, regering werd ingesteld. Niet alleen hekken is daarin strafbaar gesteld, maar ook het verspreiden van materiaal dat schadelijk wordt geacht voor de nationale veiligheid. Daaronder valt uh, onder meer uh, beledigingen van het Koningshuis. De wet is van meet af aan scherp bekritiseerd. Door de mensenrechtenactivisten. De internationale organisatie Human Rights Watch liet vorige week weten... dat de strafrechtelijke vervolging, vervolging van Shirun Premchai <lacht> Premchaipon! Zoals de beheerster van de site heet... een ijsinwekkende boodschap is voor de webmasters en internetbedrijven. De Premchaipon! Op internet beter bekend onder het pseudoniem Jill is de eerste die vanwege de wet wordt vervolgd. Volg, vorig jaar werd haar door de Internationale Women's Media Foundation nog een prijs toegekend voor journalistieke moed. Ja, het is in die landen, is het volgens mij nog best wel moeilijk hoor, mensenrechten. Dat... Oh, ik vind het wel dat je een heel mooi Thuis accent hebt. Vind ja, jij van waar? Ja, hoor. Oké. Okay. <laughs> Weet je, ons volgende broodje van de week gaan we zelf maken. bambi wat Broodje bank ook. Broodje Bangkok, gewoon een stokbroodje met Bami. We gaan ons eigen broodje ontwerpen. Ja, broodje Bami, stokbroodje Bami. Nee, gewoon een broodje Bangkok. Gewoon bij CFM's, Bankok Bangkok ook. Bangkok, hi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, hoe moet dat nou ook weer met CFM hier af en toe? Doedep. We houden natuurlijk onze heerlijke doedep, doedep, Maar Zullen wij even lekker gaan luisteren naar Michel Tello? Michel Tello. Dit is een hele speciale van Michel Telo Met Pitbull. Samen met Pitbull. Het is een worldwide remix. We gaan lekker luisteren. Oh, is weer zo lang, of niet? Nee, nee. We, We gaan, gaan lekker luisteren. Deze is kort. We gaan lekker luisteren. We ja. gaan lekker luisteren. Telo en Michel Telo, world, way. world way. Cold. sexy ik heb zin in hoor. We gaan lekker naar de zomer toe. All sexy ladies. Just come out and play.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 If I get to your mind It's Worldwide, world where Miss Chantelo Obligado ya tu sabes pa'l cielo Y de ahí Vamos pa' la luna Brazilian women sexy Tráeme una Play with her maracas hey, hey, hey. And if she, and if she roll, on my rocker hey, hey. Shout out to all my high school sweethearts that used to hide all my work in their lockers Thank you right. Tell me if it's you plus two, that's cool As long as they're cool <laughs> You know what I mean And if they are, let's live out a dream daddy. Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego hein? Baby, baby, I'm on get to know you. Oh, if I get to, oh, oh, if I get to Baby, baby, you're playing hard again, but Oh, if I get to, oh, oh, if I get to your mind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 I get through your mind Dat was Michel Tello, Daar Telo, is, hij weer, daar is hij weer. Pitbull. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, lekker, lekker, lekker. En uh, ik heb hier in de studio uh, <laughs> natuurlijk iemand zitten. <laughs> ja, dan kun je lachen, maar nou ben je aan de buurt, jongen. Ja, ja, ja. Kom maar op. Kom. Nou, zul je je voelen zo. Wacht je even, hoor je voelen, even even. horen, want we moeten even. Nee. Nou, wie van jou hoor je beter? Ja, want ja. we gaan het krijgen. Robby die uh, zit. Uh, Barend in zweet van angst. Oh. Nee. We zouden natuurlijk wat mensen gaan uh, aanspreken over hoe hun Koninginnedag is geweest Kijk, en ik kan wel weer vertellen hoe mijn Koninginnedag was geweest Maar mijn Koninginnedag herinner ik me maar de helft van Ik ga iemand <laughs> <coughs> Ja, het is gewoon niet anders, het is gewoon waar Want Robbie, jij uh, vertegenwoordigt natuurlijk uh, de Lorne Hardy Ja Voor Koninginnedag En uh, hoe was jouw Koninginnedag? Nou, het was hartstikke gezellig okay. het, uh, het weer was natuurlijk helemaal mee Wat echt een uh, gelukje was ja, en we waren lekker vroeg open en uh, we gingen gelijk aan de gang. We hadden muziek staan met uh, DJ Noppie. Absoluut, ik heb hem gehoord. En DJ Stan Laurel. Die heb ik niet gehoord. Nee, nee. die laat... deed het wel heel goed, want. Uh, wacht even hoor. Ik, heb wel, het wel. ik zal je ik zal straks wel even een foto laten zien, want dan hadden we gewoon die, die pop achter de draaitafels gezet. <laughs> ik denk, hij heeft het over Stanley's broertje. Nee, ja, nee, had dat nee, niet. Nee, de echte Stan Laurel in popvorm. Oké. Okay. Nee, is goed En uh, ja. ja, het was gewoon hartstikke gezellig, lekker druk Dus hey. jij uh, hebt uh, lekker met Koudingin gekoeld ja, Ik heb nog bij aan de bar gestaan ja, Ik zag op een gegeven Robby Ik zag Robbie aan de ene kant van de bar, dan aan de andere kant van de bar Dan links leeg Het was lekker druk, het was lekker druk Het ja. ja. was net een tenniswedstrijd, Robby die heeft echt tien keer in de weer gerend Als het dan niet honderd zijn hoor Maar het ging wel lekker Ja, nou, ook denk wel honderd jaar onderhand Ja, ja. maar jij het ging, ja. ging wel goed, het was lekker druk en, uh, We hebben het heel erg veel plezier gemaakt met z'n allen Lekkere ah, muziek en. Uh, heel veel gezelligheid. Dat is super druk geweest. En het uh, oranje bitter is goed gevloeid. Ja. Ja. Zo. Nou, de stel, Ik kwam volgens mij om half drie. Kwam ik uh, half drie, drie uur kwam ik ongeveer aan. En toen was ik nog nuchter. Ja. Moet ik wel even erbij vertellen dat uh, ik was pas om zes uur thuis, s ochtends. Ja. Dag daarvoor, van koning in de nacht. Wat, ik, he, wat heb je toen gedaan? Ik ben met mijn broertje ben ik nog even op stap geweest. Van overal een omsteken zijn we geweest Nog even gekeken waar het gezellig was. Hees antwoord. In Zandvoort was het uh, vrij rustig eigenlijk zelfs. Ja, het ja, Koninginendacht is Zandvoort niet zo heel druk. He? Nee, nee, ja. Het was, uh, dat met, toen, toen er nog wat andere extra kroegen open waren in Zandvoort was het nog wel zo. Maar nu natuurlijk nog niet. Er komen Groen. natuurlijk wel wat nieuwe kroegen aan. Maar uh, die denk dat we daar nog heel even op moeten wachten. Maar dat komt vaak, dat zeker wel goed. Dus ja, het was gewoon een drukke koninginnacht. Ik, uh, ik, ben, ik ben zelf even overal natuurlijk geweest. Even als eenie, als, als, uh, mini razende reporter. Ik uh, stond... Um, <lacht> Ik heb even bij de heb ik even gekeken. Nou, daar stond het echt gewoon bomvol. Bij Lorne stond het bom, bom, bom, bom, bomvol. En toen liep ik op een gegeven moment richting het stukje bij de vier en toen kon ik gewoon niet meer verder lopen. Het stond compleet vast. Ja, het was ook lekker druk daar hoor. Ja, ja, het was absoluut, maar het was overal druk. De hele halve straat stond gewoon bol van de mensen. En dat is gezellig, daar houden we van. Absoluut, absoluut. Ik moet zeggen, uh, ja, zoals CFM uh, hebben we natuurlijk ook weer een stukje ermee gedacht, Ja, onze eigen Pascal van der Beek... die stond natuurlijk ook weer zelf achter de draaitafel bij uh, ZFM uh, stond hij... Uh, hebben we zijn nummer? Ja, hij is alleen nu aan het werk, dus ik denk niet dat hij oh. handig is. Beetje jammer. Beetje jammer, ja. ja. Waarom ga je nou werken, weet je, wat heb je nou aan het werk? Wie gaat dan? er nou werken op woensdag. Die gaat er nou werken op woensdag. <laughs> je, die gaat er nou werken op zondag, op de woensdag? Nee. Nee. Zo doen wij dat niet. Nou ja, wij gaan ook zo werken. Ja, ik ga ook zo inderdaad. Ik ga ook straks werken. Ach, ach, ach, ach, werken, oh, werken, werken, werken. Robby ik ga allebei kaart aan de bak. Alleen Robby gaat iets langer door, Nick. Hoe? Hoe? Ja, ik begin, ik begin, nee, om, ha ik begin om half drie met werken. En, en ik, ik um, om vier uur? Ja, om vier uur. En maar, ik stop om tien uur. En jij gaat nog verder om tien uur. Maar we gaan lekker even luisteren naar het volgende, want het gaat weer aan gauw worden. En, uh, oh, oh, wat erg. Nou, ik ga alvast wel even afzwaaien, want ik ga er natuurlijk zo vandoor. Ik ga aan die uh, arbeid. Nou, lekker dan. Gaat hij weer weg. Het spijt me, Robby. Nou, spijt maar, me. Ik zie je volgende week, Mike. Ik zie jou volgende week. Voor de mensen. En de luisteraars horen hem volgende week. Voor volgende week horen jullie. Uh, en uh, Robby gaat jullie straks natuurlijk de outro geven en dat gaat helemaal goed komen. Dat gaat het helemaal goed. In. We gaan lekker luisteren naar het volgende. Nummer. Inderdaad. doei. doei.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 That's déjà vu, but I thought this can't be true 'cause. Oh,